Kunstijsbaan Flevo on Ice in Biddinghuizen dreigt te verdwijnen. De rechtbank in Zwolle heeft uitstel van betaling verleend aan de ijsbaan... die 4,5 jaar geleden in gebruik is genomen. De baan is 5 kilometer lang en loopt dwars door de Flevoland. Volgens de eigenaar was de exploitatie een probleem. Er kwamen te weinig bezoekers. Ook de hoge energiekosten speelden een rol. De bewindvoerder onderzoekt nu de mogelijkheden van een doorstart voor Flevo on Ice. Het weer. Vanavond nog buien, vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. In de middag ook af en toe zon. Vooral in het westen van het land. Het wordt 15 graden aan zee, tot 20 in het zuidoosten. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Dat was hem helemaal uh, kingmaker van uh, niemand minder dan de Cosmic Carnival. Dat uh, begon uh, deze uh, avond. Alternatief FM mee. Ik, ik, ik, ik zou iets moeten krijgen. Er heeft hier iemand uh, ergens zijn en van ander uh, dingetje gezeten. En dan is het gelijk weer mis. Juist, dit moest ik hebben. Inderdaad, dit. Uh, nou, uh, Stadford is uh, veranderd in een boxring sinds dinsdagavond. Uh, we hebben een echte officiële boxkampioen. Zijn naam is Rocky Taters. Dus uh, ik uh, zou van harte willen feliciteren. En nog eens even heel gauw gaan vragen... Of hij iets met uh, Sylvester Sloan iets uh, kan doen met een eventuele film, weet ik niet. Misschien zou dat zo maar kunnen. Maar uh, het, he nou ja, goed, het heeft uh, alles uh, mee te maken dat er schijnt een poetspartij uh, geweest te zijn in het uh, raadhuis. Waarin uh, het raadslid en voormalig wethouder zich ook niet helemaal onbetuigd heeft uh, gelaten. Tenminste, als ik uh, de verhalen mag uh, geloven. Uh, ik heb er ook een mening over. Ik vind dat je eigenlijk als uh, volksvertegenwoordiger ook nog het goede voorbeeld uh, dient, uh, dient te nemen. Hetzelfde geldt ook voor die bewoner of die inwoner die uh, daar ook nog een beetje ja, uh, rondliep en uh, struikelde en daar ook nog uh, zich ook niet helemaal gedroeg. Dan denk ik, ja, ja uh, is dit nou uh, wat, uh, wat ik uh, van de dorp uh, moet denken? Eerlijk gezegd denk ik, denk ik dus niet. Maar goed, uh, misschien een hele leuke kingmaker van de Cosmo Carnival. Het heeft iets te maken met uh, koningen. En maken van koningen. Nou, ik denk dat dat uh, wel alles uh, verder mee gezegd is. Duidelijk verhaal. Dit uh, is Alternative FM. Uh, gewoon een reguliere uh, aflevering van, uh, van vandaag. Want uh, volgende week dan hebben we weer gasten in de studio En die gasten dat zijn Jelle Visser en Fabiana Dammers Ze komen volgende week uh, op vaste dag uh, naar de studio Hoe het eruit zal zien weten we nog niet Het zou zomaar kunnen dat we een uurtje eerder beginnen Moet ik nog wel even netjes uh, gaan uh, vragen Maar uh, ik uh, hou het voorlopig uh, maar even op acht uur En hou de sociale media maar even in de gaten Als je uh, geïnteresseerd bent in uh, de uitzendingstijd van volgende week uh, we moeten nog toestemming vragen Dus dat uh, is uh, het uh, plan Maar hou uh, met de goede Laten we eerst uh, voorlopig vanuit gaan Dat het uh, gewoon regulier van 8 tot 10 is Beide uh, singer-songwriters zullen drie nummers uh, laten horen. En ik heb laten vertellen dat uh, Fabiana met hele nieuwe nummers gaat komen. Dus, uh, of een aantal nieuwe nummers. Laat ik het anders uh, heel netjes uh, zeggen. Uh, we weten allemaal, of tenminste de, de meesten van ons, laat ik het uh, dan maar even beter zeggen. Weet dat zij bezig is om een debuutalbum af uh, te leveren. En uh, wanneer dat uh, precies gaat plaatsvinden, ja, dat... Uh, Schijnt ergens in september te zijn. Dus ik ben daar nogal erg voorzichtig over. Dat uh, is uh, even voor volgende week. Maar nu eerst even deze week. Uh, we begonnen dus met de uh, Cosmic Carnival. Maar wat ook heel erg leuk is. Suus de Groot die heeft een band. En uh, ja, uh, ze had al meerdere bands. Ze, ze had onder andere deel uitgemaakt van John Doe's Revenge. Dat was de band die ooit in 2008-2009 uh, de Rob Akda Award wist te winnen. Van die band is niets meer over. En Suus de Groot is zelf verder gegaan onder de naam Souda Knight. Dat uh, zullen we verderop in deze uitzending zullen we zeker nog wel wat, uh, wat van dat werk even laten horen. Maar uh, er is ook nog een uh, ja, beetje een excentriek uh, geluid en een excentriek bandje uh, daaromheen uh, gebouwd. Tenminste niet om Suus de Groot, maar eigenlijk om on, onder, uh, rondom vallend Martin Barnier heet hij, als ik het goed uitspreek. Hij is degene die, die het min of meer, de, de Boys en de Girls, bij elkaar heeft gezocht. En dat heet Cirque Valentin, zoals dat heel erg mooi en plekstatig genoemd moet worden. All the Bois. Dat denk ik. Nou, het zal wel Engels en Franstalig gelijk zijn, maar uh, luister zelf. Dit is uh, Cirque Valentin. dat waren ze dus. Nou, het uh, klinkt uh, heel erg uh, vrolijk en uh, gezellig. Maar daar hebben ze ook denk ik uh, redelijk wat uh, succes mee eerlijk gezegd. En ze zijn al op uh, bevrijdingsfestivals uh, geweest in Amsterdam. Daar hebben ze dus al het een en ander opgetreden. Uh, Hetzelfde geldt uh, niet voor deze band. Uh, hoewel ze wel stevig aan de weg uh, aan het uh, timmeren zijn. Dus de band uh, die... Uh, nou, ik wilde dat gaan draaien, maar ik doe het toch even nog niet. Uh, we gaan even terug naar um, een tijdje terug. Uh, in de voorrondes van de Rob Agda wordt was er een band uit Sandpoort. Velzen, Velsenbroek. En die band, Dam zelfs, uh, die band die heette Liberty. Dan zal je zeggen, wat, uh, wat heb ik daar nou verder mee? Nou, die jongens die, uh, die hadden uh, uh, ja, muziek, maar het kwam toen nog niet helemaal uit de verf. Dit jaar hebben ze wel meegedaan uh, onder een andere naam. En uh, eigenlijk is dat de naam zoals we dat uh, eigenlijk moeten zeggen. The Fridge. En The Fridge is eigenlijk een, uh, ja, het voortzetten van uh, wat Liberty ooit was. Vier mannen. De ene bassist die eruit bij zat, dat is Pim Koster, die is eruit. En de, de andere vier jongens die zijn overgebleven en die zijn ermee doorgegaan. Nou, wat is er leuker aan als, als je op een gegeven moment al die nummers nog eens een keer opnieuw afstoft. je gaat ze opnieuw bewerken. En dan blijkt er dus eigenlijk veel meer eer te gaan behalen. Zo dacht de jury er van de Rob daar wordt zelf ook over. Um, en ja, ze hadden het uh, geschopt tot een um, ja, beste... Uh, runner-up in uh, een van de voorrondes. En uh, wat, je, wat je hoort is duidelijk een verbetering ten opzichte van het, uh, het oude uh, Liberty-verhaal. Hier is The Fridge met Whitebird. Tenminste, dan moet het wel komen. Whitebird What is wrong Whitebird Listen to this Song Whitebird Carry on Bird, where do you belong? When I was a young boy, just about a teen. That's lost its way find them burns I walk the land's arms out wide Look at the sun until she blinds me I walk the land's arms out wide Look at the sun until she blinds me For them. Look at the sun until she blinds me. I walk, blends, arms out wide. Look at the sun. We hadden nog, uh, nog een interview uh, wat we ooit hebben uitgezonden. Dat gaan we doen. Uh, we gaan uh, ook dat interview wat ik vorige week had beloofd over uh, de Vocal Crouch. Of Vocal Couch moet ik eigenlijk zeggen. Vocal Couch. Uh, dat is uh, een initiatief van Frauke van Es en Eva Wilms. Uh, en zij hadden uh, ja, min of meer een, ja, een singer-songwriter uh, cursus. Workshop. Zoals je wilt uh, noemen. En daar uh, ben ik in maart bij geweest. En uh, daar heb ik toen ook nog een interview opgenomen. Alleen... Vorige week kondigde ik dat uh, luidkeels aan op uh, Facebook en vervolgens... Ja, had je niks mee? Nee, toen had ik niks bij me, dus dat, uh, dan, dan uh, schiet het ook niet op. Dan, We dan, hebben ik, daar hier zo'n woord voor. Ja, wat wij zeggen zeggen? Beetje jammer, hè? Beetje ja. jammer. <laughs> ja, een beetje jammer. Uh, nou, uh, wat ook een beetje jammer is, daar begon ik uh, overigens de uitzending mee. We hebben uh, sinds, uh, sinds dinsdag is Sandvoort veranderd in een boksering. Ja? Die zit me zo verbaasd aan te kijken. Ja, ik lees er weer ja, een Sylvester Stallone is, uh, is uh, gesignaleerd hoor in het raadhuis. Dus uh, uh, er is, uh, er is uh, sprake van dat er een opvolger komt van Rocky 6. Geef ik je draaien welke dat wordt. Rocky 7. Heel goed. Wow. <laughs> ja, wauw. Ja, wauw. Weet je, zoiets. Uh, maar dan uh, heeft deze man geen... Uh, ja, uh, dan heeft die man heeft ook nog een bril op. Uh, schijnt dus, En hij schijnt ook wethouder geweest te zijn. Iemand met een, een, een optatus geven. Ja, een optatus geven. Ja, en ik moet uh, mijn tatus nog halen. Dus, uh, Precies. Dus, ja, dus, uh, het, is, het is wel uh, het is wel hot nieuws uh, in Zandvoort. Het is... Nog verder beneden in het niveau van uh, het dorp van Asterix en Obelix... waar we elkaar met vissen om de oren slaan. Ooit een uitspraak van Kees van Amstel geweest. Het lijkt wel heel erg leuk, uh, leuk geweest dat hij dat uh, ooit heeft uh, gezegd. Nou, uh, dat was echt... Uh, nou, boksgala was dat uh, dinsdagavond echt. Uh, je had een kaartje kunnen kopen bij je van de bodes. En dan had je nog kunnen winnen van wie gaat het winnen? En uh, uh, die, die andere, dat uh, ja... Ja, is het waard om de naam te noemen? Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, je bent een publiek vergugger. Als, uh, als je gemeenteraadslid... dan weet je gewoon dat je dus uh, heel veel bekijks uh, trekt. En dat uh, trok, je, trok je ook wel. Uh, er waren een aantal mensen die er probeerden nog erin te springen... In. Het schijnt nog al een beetje uit de... Als ik uit de kranten mag uh, vernemen... Schijnt het nog al een beetje uit de hand te zijn gelopen. Dus, uh, er, er schijnen ook wat foto's uh, rondop uh, Facebook te uh, doen. Waarin, uh, waarin uh, het raadslid Tatus is afgebeeld. Met zo'n uh, boxjas, uh, Weet je wel. En een paar van die handschoenen. En dan zie je hem ook echt uh, staan. Uh, met allerlei puinhopen erachter. Wat, uh, wat, uh, wat hij heeft nagelaten in zijn antwoord. Er zijn echt een aantal mensen die zijn er niet blij mee. En ik, ik constateer dus. Alleen wat ik gezien heb. Hè? Dus ik, uh, ik heb nog steeds geen mening over, over wat dan ook uh, gezegd. Dus uh, het enige wat ik, wat ik. Dat is dan de enige mening die ik zeg. Ik vind dat je dus gewoon moet gedragen. En hier zeg ik het niet over. En datzelfde geldt voor zowel de volksvertegenwoordiger. ...als voor die inwoner die zich hebben laten gaan op de dinsdag. En dan heb ik, uh, <laughs> heb ik alles uh, gezegd wat ik moet zeggen. Maar actie uh, in de politiek. Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, het is zoiets als, uh, Marcus, ik, je, je zit een saai gerecht uh, bijvoorbeeld te maken... ...en iemand gooit er een, uh, een Spaanse peper in en het zootje begint te pruttelen. Eigenlijk zo moet je het, uh, moet je het zien. Dus, uh, of iemand heeft uh, gewoon de verkeerde Big Mac uitgezocht... Uh, nou. ...en uh, begint, uh, begint spontaan een uh, uh, woepie-wappie te worden. Of wat ik ook. ben uh, benieuwd naar de, uh, de zandvoetspolitiek... Uh, uh, er gebeurt eindelijk weer eens wat. Uh, wat heeft... Uh, nou ja, als ik dan toch uh, nog even de wapenfeiten mag noemen. Uh, over politiek gesproken. Ook dan zeg ik uh, niks. Het enige wat ik zie uh, is bijvoorbeeld een rotonde. Die daar uh, uh, zeg maar de toegang uh, tot, uh, tot Zandvoort geeft. Hè? De, de rotonde bij de Halema straat en uh, in de Korsverlorenstraat. Daar was ook nog wel het een en ander over te doen. Uh, er zijn er wat mensen die... Hebben de omgekeerde weg bewandeld Die zijn dus begonnen met het werk En kwamen er vervolgens achter dat er ook nog Procedures aanhingen en meer zeg ik niet Dus, uh, dus En wie ja. het is, ja, uh, mij om het even het zal, uh, dan, zal, uh, dan wordt er weer gewezen Want hij heeft het gedaan en hij heeft het gedaan en ik heb het niet gedaan nou, ja. Maar uiteindelijk is die plek Al een stuk veiliger geworden Dat wel, maar het heeft ontzettend Veel geld gekost, ook jou Marcus van Dam ja, dat is wel een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. En dan komen we weer uit uh, bij uh, dat, uh, dat verhaal. Goed, uh, we gaan weer verder met uh, muziek. Want daar uh, zitten we tenslotte voor. Uh, we, we gaan... Oeh, uh, oh, ja, dat is wel leuk. Ik moet alleen even dat uh, even omdraaien. Dat gaat even zo, thee. Uh, want uh, 23 mei, zeg ik het goed? Ja, 23 mei, dat is over uh, iets minder dan twee weken. Dan gaat Ariane Aberstee, um, ja, min of meer afzwaaien van het uh, conservatorium. ...waarop ze zit in Haarlem ...in, uh, de, in Holland Conservatorium dan... ...want die hebben daar ook een onderdeel. Wat hebben wij met Ariane Albesteed? Nou, we hebben er heel hele hoop mee... ...want uh, het was ooit het eerste klusje... ...wat uh, Marcus van Dam uh, kreeg... ...op zijn uh, bordje van... Uh, ga er iets uh, van maken? En dat hebben we gedaan. Dat, uh, de band heet One More Band... Maar uh, was geen lang leven beschoren Ze hebben, Helaas over... niet. Ja, nee, ze hebben overigens ook meegedaan uh, Aan de Rob Agda Award voorrondes uh, De uiteindelijke winnaars was, Waren toen inderdaad uh, John Doe's Revenge Daar, uh, In dat jaar hebben ze meegedaan uh, Hetzelfde jaargang ook waar bijvoorbeeld Ravolva in zat Om maar even wat namen te noemen In uh, die voorrondes van de, van de Rob Agda Award uh, Daarna heeft uh, Is een beetje half de stekker uit uh, getrokken uh, Steven uh, uh, zeg het goed. Uh, ja, Stefan Annema, dat is uh, de bassist. Die is uh, eruit. Uh, ook met uh, Rob Hout, de drummer. Die, uh, die, zijn, uh, die zijn weg. En vervolgens uh, kwam, uh, was het uh, de bedoeling dat er, uh, dat er iets uh, voor in de plaats kwam. Maar nou. als ik het goed begrepen had, was het toen een eindexamenproject. Ja, Riders Rain heette dat bandje. En daarin gaat ze samen de eindexamen mee doen op 23 mei. In het Witte Tijd. Theater, Ik zeg dat maar even bij. Uh, moet je even kijken op. Uh, of op het Witte Theater. En anders moet je even de, gewoon, uh, de website van de band maar even raadplegen. Uh, Rise Rain. Dan kom je er wel, uh, kom je er wel uit. En uh, ze hebben ook nog iets uh, achtergelaten op uh, de website. En ja, we hebben ze hier ook in de studio gehad. We hebben, ze, we hebben uitgebreid uh, gesproken over het uh, materiaal. wat ze hebben. hebben ja, min of meer gemaakt. Dit is er een van. Uh, het nummer dat heet Real. Cold en Vader met Black Light. Uh, en daarvoor hoorde je Riders Rain en Real. Uh, bands uit de buurt. Bands die uh, iets met Rob Akda -woord hebben te maken. De twee leden uit Riders Rain zeker. Ariane Albesteen en Vincent Hartog. En Cold uh, en Vader zeker. Want die hebben de twee uh, afleveringen meegedaan. Eén keer in 2009-2010. Met Raoul uh, in de gelederen. Ja, en Riders Rain stond ook nog op Bevrijdingspop. Als ja. ik mij goed herinner. Ja, ik heb ze klopt, niet gezien klopt, helaas Klopt, klopt, klopt Ze hebben inderdaad gestaan Op een van de kleine podia's Op het ze, uh, op op plein van de vrijheid ja. Het kleinere podium Daar hebben ze wel een erg gezellig podium Maar ja. het is er altijd zo druk Ik ben er niet meer naartoe gekomen om erheen te komen Nee, want je, jij bent geweest Ja uh, Wat uh, heb je allemaal aangetroffen? Lege bierblikjes en uh, Nee, geen bierblikjes hè nee. Allemaal netjes weer terug inleveren Die plastic dingetjes Toch? Want dat hoor. levert je weer muntjes op Dat je nee, niet Ja, per 20 stuks een muntje zover ik weet maar, uh, wat heb ik gezien? Ik heb uh, Spinvis gezien. Spinvis? Ik wou Spinvis al heel lang uh, live zien. Nou, mm -hmm. Dat is me nu gelukt. Op het podium gestaan. Dus dat is ook wel weer mooi geweest. Uh, wat heb ik nog meer gezien? Eefje de Visser. Die hebben we hier ook gedraaid natuurlijk. Ja. Daar ben ik ook wel heel raad, erg fan ja. van. Uh, heel erg jammer dat ze halverwege de stem verloor. Dat is jammer. Dat is ja, jammer. Ja, ja. Uh, want je kan het wel. Uh, dat heb ik ook zelf ervaren. Te, twee keer uh, bij uh, een uh, grote prijs van Nederland Theater uh, te zijn. Daarin uh, trad ze als tweede, nee als derde op. Als derde. En uh, toen werd ze gevolgd door de, de Cosmic Carnival. Uh, ja, het was een, was een hele goede, een goede programmering moet ik het bij zeggen. Het is jammer dat daar niet zoveel uit voortgekomen is. Maar toen al viel mij Evi de Visser erg op. En ja, zij was uiteindelijk uh, als grote prijs van Nederland uh, winnares. Opvolger van onze Fabiana Dommers. Ja, het is ook, ze, ze, ze is ook heel erg goed. Ja, ze is als echt, ze, het was alleen goed. jammer dat ze ja, de stem ja, raakte. Maar ook dat goed. wist ze nog gewoon op te lossen. Ja, uh, uh, uh, onze winnaars van de Rob woord Ja, die heb ik nog eens Ja, Dress-up ja. Dolls. Ja, die was tweede, uh, tweede op het hoofdpodium. Uh, de jongens hebben al aangeboden dat ze Goldilocks uh, de, de single wilden op gaan sturen. Dus daar moeten we nog heel even achterheen. Dat gaan we doen. Want ja, uh, we willen ze toch uh, nog uh, gewoon uh, draaien hier in, uh, in uh, Alternative FM. En nadat ze de grote prijs van Nederland voor ons hebben geda gedaan. Tenminste, dat uh, is wel de bedoeling. Dan willen we ze, uh, kijken of we ze hier kunnen strikken. Om iets over de muziek te vertellen. Dus dat, uh, dat, dat vinden we toch wel, uh, wel waardig. voor een winnaar van de Roep Akda woord Want dat zijn ze tenslotte. En dat hebben we ook met uh, bijvoorbeeld met Ethereal, hebben we dat uh, zeker gedaan. Uh, die waren voordat ze de Robda Award hadden gewonnen. En dat ze later ook nog eens een keer de grote prijs van Nederland uh, bij de categorie Rock Alternative. Dat konden wij ook niet echt uh, vermoeden. Maar ja, ze hebben hem wel gewonnen. <laughs> dus, uh, en ja, dat, uh, dat, dat, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Ja, en de Red 17. Dat is nog iets uh, wat nog niet helemaal wil vlotten. Die jongens hebben echt een overvolle agenda. En dan de ene keer hoor ik wel. Ja het wordt die dag. En dan wordt het die dag. Nee nee toch, toch niet. En dan duurt het weer een tijdje. Voordat uh, dat ik weer een nieuwe datum moet horen. Voorlopig zit het er even nog niet in. Maar wat nog niet geweest is. Uh, zal nog uh, gerust gaan komen. Ik zal, ik zal even wat van, Ja Koper je lult nou elke keer over die Red 17. Uh, we gaan zo wel even wat uh, van ze draaien. Dus dat, uh, dat is wel even heel erg leuk. Om dat uh, straks uh, te doen. Ja. Dat doen we. Dat doen we zo. Zo, maar eerst gaan we eens even heel fijn... Wat wou je, wou je nog wat zeggen dan? Ja, ik heb er nog één gezien. Dat is jouw grote vriend Kees Mevield. Kees! Ja. Ja, ja. Hoe was die? Ja, dat was leuk. Ja. Uh, ja, dat was een hele andere man dan ik me voorstel. Het een klein uh, mager mannetje. Of het is een mager mannetje. Is het, uh, het, is ja, maar... niet, het is niet zo'n... Uh... Dat was weer gewoon zo'n moment van verbazing van... Hey. Maar, niet maar Kees is wel, hij verstaat zijn vak wel. Ja, zeker. Dat, uh, kijk, uh, we kunnen zeggen over wat, hem uh, wat we denken. Hè? Dat, uh, ik, vind, ik vind het wel een vakman. Dus, het is, uh, dus dat is buiten elke, elke uh, twijfel verheven, om het maar zo te zeggen. En uh, wat hij, uh, ik weet niet of je dat verhaal ooit uh, gehoord hebt. Maar hij, is, uh, hij heeft in Bitterzoet een uh, optreden gedaan. Nou, en daar werd op een gegeven moment gewoon gekletst door zijn optreden heen. Ja, dat moet je dus niet doen bij Kees Mayfield. En uh, die heeft op een gegeven moment gezegd: Hij uh, je ik speel niet meer. En Giel Belen was de man die uh, die avond aan elkaar uh, zat te praten. Dus uh, op een gegeven moment zegt uh, Belen zo: Nou, jullie bent uh, lekker verpest, hij komt niet meer terug. Nou, daar uh, stond het uh, publiek dan. Want hij had het overigens nog gevraagd: Zou Zouden jullie misschien een tandje minder willen praten? Dus uh, dat, dat, dat zou. Uh, ja, en eerlijk gezegd. De muziek die jij maakt. Vind ik wel dat je daar uh, enig... En eigenlijk überhaupt gewoon... Je moet gewoon je waffel houden als daar iemand staat te spelen. En als je wat te vertellen hebt... Dan doe je dat maar lekker ergens buiten. Of wat bij zo'n muziekgenre zeker ja, vind weten. vind ik wel. Bij, bij een rockconcert kan ik me nog ja, voorstellen. Kan je nog iets voorstellen, ja. Maar bij singer-songwriters moet je gewoon je bek houden. En gewoon niks zeggen. En gewoon luisteren naar iemand die daar uh, een liedje staat te spelen. En dat uh, kan vrij serieus zijn. En zeker het, uh, het werk van Kees Mayfield. Dus ik neem het... Gewoon hier keihard op voor Kees Mayfield. Dus wij zijn uh, gewoon wat het gaat uh, van uh, de, goede, de goede vakmanschap. En dat is hij. En daarom zullen we straks ook nog iets uh, van hem gaan draaien. Dat moet ik wel eventjes nu uh, even zoeken. Ja, ik heb ik hem. Ik heb, ik heb, uh, er komt nog meer aan hoor overigens. Dus, uh, uh, want uh, jullie dachten dat ik uh, de Korsman Carnival. Daar begonnen we mee. Maar in het uh, tweede uur komen ze nog een keer terug. Dus, uh, dus dat uh, is iets uh, van een belofte wat ik, uh, wat ik zeker ga doen. Ja, volgens mij heb je dan nu een band klaarstaan uh, die speciaal nog een singeltje hebt opgestuurd, Ja, niet? weet ik. Maar dat gaan we zo doen. We gaan eerst uh, naar het album van Nong Soyo. Dat is het uh, trackje nummer 4 wat uh, we daar uh, van hebben. Van Just, dat be naast. Ja, Just Before The Faint. Nee, we gaan eerst, uh, eerst dat doen. En daarachter komt dan Inderdaad, de nieuwe single van Alaska Ja, zover uh, had, ik het dan, uh, had ik het dan bedacht uh, Alaska uh, heeft uh, twee versies uitgebracht van het nummer I Will Go Het, uh, het albumversie, dat kennen we Maar uh, die jongens die hadden op een gegeven moment dus wel, wel een leuk verhaal Maar dat bewaar ik voor zo Laten we eerst maar uh, nog zo gaan draaien Is, is dat uh, niet uh, verstandig? Lijkt me verstandig, heel, heel goed With him We're not sorry. Sinking swim. They suffocate me Or won't they let me All amount to one. I want you to go Dat was hem dus, uh, wat je hebt uh, kunnen horen. Uh, de, de single versie van I Will Go. Um, daar zit natuurlijk een verhaaltje aan vast. En dat zal niet zo zijn. Uh, was toen in maart 10, uh, kan ik me herinneren. Uh, te gast uh, bij uh, de, de tweede release van, uh, tweede releasefeestje van uh, Actors and Liars. In Paradiso. Uh, dat was wel grappig. Want toen vertelde Frank uh, het verhaal van: ja, wij hadden op een gegeven moment I Will Go. Het, uh, de, de versie uh, die, die je net hebt kunnen horen, die, uh, die hadden we op het album willen staan. Maar zei de, de eindproducer, en dat was uh, Alan Branch, die zei op een gegeven moment: hey joh, uh, die versie uh, die ik heb, dat, uh, dat is toch eigenlijk wel, uh, wel een, uh, een betere versie. En uh, ja, uh, ze hadden een beetje de indruk dat uh, Alan. Branch de verkeerde versie erop had gezet. Een beetje wat rustige versie. Want het albumversie klinkt totaal anders. Maar goed. Ze speelden dus de beide versies. En de single versie is uiteindelijk dus de versie die de heren zelf ooit hadden bedacht. En dat die op het album dus de oorspronkelijke versie. Uh, daarom hebben we hem ook uh, gedraaid En uh, dit ter als pleister op de wonden Van, uh, laten we zeggen Het verhaal van, uh, van vorige week Toen had ik hem aangekondigd En uh, dan heb ik hem niet gedraaid Ja, uh, lekker handig En een Marker zou dan zeggen beetje jammer <laughs> Precies uh, Dat hebben we dan ook uh, nu uh, bij deze goed gemaakt En dat was dus de single uh, versie En uh, die klinkt dus totaal anders Ik uh, krijg ook een uh, leuke reactie Van de frontman van Cirque Valentin Valentijn Barnier uh, Of Barnier Ik denk dat ik hem zou uh, moeten aanspreken En uh, er schijnt een andere versie te zijn Van Al de Bois Zeg ik het goed? Ja, ik lees het goed en die versie, die moet ik nog uh, even, uh, daar moet ik nog even aan uh, zien te komen. Ik heb deze uh, dus uh, gedraaid. Die was uh, gewoon uh, voor 1 euro uh, heb ik hem uh, gekocht. Dus dan uh, als je zit te luisteren, <laughs> 1 euro heb ik voor deze song neergelegd. Ik uh, ben ook uh, zeer geïnteresseerd in de hele EP. Dus uh, als je zit te luisteren, uh, fijn, uh, dat zou ik dan ook wel uh, prettig vinden als we die ook uh, helemaal hebben. En tenminste, naast bijvoorbeeld uh, de band Ubrig. Uh, waarin Donata Kramars uh, deel uitmaakt. Ook nog deze band. Dus. En over da, Donata gesproken. We hebben dus nog iets uh, van uh, haar gedraaid. Tenminste uh, van de band. Waarin ze zit. Nossoyo. Uh, dat is een beetje, uh, een beetje half jazz-achtig. Nou, het is altern alternatief randje. Met, uh, met een... Uh, met een jazz vleugje eroverheen. We zijn altijd zo eeuwig goed in het hokje stoppen. Maar het klinkt gewoon lekker. Dus uh, Just Before The Faint heet dat album. Mocht je dat willen hebben. Dan moet je ook maar even kijken op de bandcamp page van No Soyo. Daar kan je hem krijgen. Maar hij is, er is ook gewoon een hard gewoon van, van te krijgen. En dan moet je dat maar even aan de band vragen. En dan Sturen ze die uiteraard tegen betaling naar je toe. En het, ik vind het een weergeloos album. Dus, uh, en, en het lijkt ook alsof ik uh, gewoon, ja, alles wat, uh, wat daar uit die hoek vandaan komt. Hè, dan heb ik het over Marnix Dorrestein, uh, Chris Kok en Donata Kramers. Dat zijn ook de drie mensen van Ubrig dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat heeft iets van een bepaalde magie. Alles wat, zij, uh, wat, ze, wat ze schijnbaar uh, doen, dat, dat klinkt op een, een of andere manier goed. Het zijn naar mijn idee ook uh, de meest professionele muzikanten die ik op dit moment ken in naast de omgeving. Uh, nou, niks ten niks nadele van de anderen... ...maar uh, ze zijn, uh, laat, ik het, laat ik het beter zeggen... ...ze zijn zeer serieus bezig. Laat ik het allemaal beter zeggen. En uh, ze verstaan uh, de manier... ...waarop ze uh, hun vak benaderen. Want anders zou ik de rest disqualificeren. En dat wil ik niet. Die zijn ook net zo goed bezig. Dus, uh, dus dat. Uh, om maar even wat te zeggen... ...het lijkt erop... Dat ze, dat ze iets uh, in zich hebben. Iets magisch. Ik uh, kan het even niet uh, ongoed onder woorden brengen. Voordat ik me weer allemaal uh, vast ga lullen. Want dan heb ik weer zoiets van... Uh, dat heb jij gezegd, Jaap Koper. Uh, hebben we nog uh, tijd over? Ja, we hebben nog uh, tijd over. Hoeveel uh, minuten hebben we nog, uh, vriend Marcus? We zitten op 53, uh, of 3, 53, 55. Uh, ja, en het uh, nummer wat we klaar hebben staan... Ligt eraan welk nummer jij nu doelt? Van onze vriend Kees? ja. Daarmee ga je het niet halen. En dat andere nummer wat je had klaarstaan, dat is van? Ik heb niks anders meer. Oeh, nou, dan uh, weten we dus hey dat, da. uh, uh, dat, dat Dat is uh, waarom we... We gaan iets uh, van Kees uh, draaien, dat, dat sowieso. Maar ook uh, daar heb ik een uh, verhaaltje bij te vertellen. Uh, op de avond van de uh, albumrelease van de, de, album de Cosmo Carnival... Uh, dat, uh, dat, nummer, dat, dat album bij Change the World or Go Home. We zullen zo direct nog iets uh, van ze gaan draaien. Uh, hebben ze op die avond ook uh, covers gespeeld? Leuk is dat uh, als je uit de jaren 60 en 70 uh, uh, bekende nummers uh, speelt. Eén uh, van de Rolling Stones. Uh, hoewel niet helemaal waar. Want uh, uh, Not Fade Away is uh, wel door de Rolling Stones ooit uh, op, uh, op een album gezet. Maar de oorspronkelijke versie schijnt nog niet eens van de Rolling Stones te zijn. Het schijnt van dit Diddley te wezen dus, um, en misschien heb ik het dat zelfs dan niet eens goed maar ik ben geen Leo Blokhuis ik ben maar gewoon Jaap Koper dus dat, uh, <laughs> dat is het verschil uh, dat uh, speelden ze uh, ze speelden twee nummers uh, van de Beatles Eén was bijvoorbeeld uh, Norwegian Wood en uh, ze speelden ook nog een nummer van The Band en The Band dat, uh, dat was eigenlijk hun grootste inspiratiebron maar ze speelden nog een nummer en dat nummer, dat is nog niet eens zo oud. Dat is, sterker nog, dat is uit 2011-2012. En dat coverden ze al. En dat hebben ze zo verschrikkelijk goed gedaan, die jongens uit Rotterdam. Uh, dat, ze, dat ze daarmee eigenlijk, Kees Mayfield, eigenlijk een beetje op een schild hebben gehezen. Het nummer wat ze coverden, dat is het nummer wat je nu gaat horen. Tot aan het nieuws van 9 uur. En kom ik dan uit met het Ja uh, Jazeker. Het is dus, uh, Kees Mayfield, die we dus hebben gezien op 5 mei bij Bevrijdingspoppen. Hier is Twitch. Tot aan 9 uur.